4 uur. Het NOS-journaal. Joris Dubenitsky. Jolande Sap wordt lijsttrekker van GroenLinks. In een referendum onder de leden haalden ze 84 van de stemmen. Haar tegenstander, Tovik Dibi, kreeg 12 De lijsttrekkersverkiezing leidde een paar weken geleden tot opschudding in GroenLinks. Een partijcommissie vond Dibi niet geschikt... en daarom leek Sap de enige kandidaat te zijn. Maar na protesten van veel leden werd er toch een referendum uitgeschreven... Sap zei na het bekend worden van de uitslag dat het haar goed doet dat het vertrouwen in haar zo groot is. Dit is niet alleen de overwinning van een persoon. Dit is de bestendiging van onze koers van resultaatgerichte groene en linkse politiek. En daar staat GroenLinks voor. En daar zal ik als lijsttrekker voor vechten. Dibi feliciteerde Sap met wat hij noemde de bijna Oost-Europese overwinning... Ook hij zei dat de partij nu samen moet vechten... voor een groener en socialer Nederland. De Chinese dissident Li Wangjiang is in een ziekenhuis overleden... volgens zijn familie en vrienden onder verdachte omstandigheden. Li was een van de leidende figuren van het protest... op het plein van de hemelse vrede in 1989. Sindsdien zat hij meer dan 22 jaar gevangen. De politie zegt in een verklaring dat hij zelfmoord heeft gepleegd... en heeft zijn lichaam meegenomen tegen de zin van de familie... Medestanders sluiten niet uit dat Lee is gemarteld door zijn bewakers... en dat de zelfmoord in scène is gezet. In Zuid-Holland worden de komende acht jaar... vanwege de crisis minder woningen gebouwd, 100.000... in plaats van de 175.000 die waren gepland. Dat heeft de provincie Zuid-Holland afgesproken met gemeenten. Die moeten nu onderling afspreken welke projecten wel en niet doorgaan. Volgens de provincie zijn er veel bouwplannen die nu niet worden uitgevoerd... omdat er te weinig belangstelling voor is van huizenkopers. De gezondheidstoestand van de voormalige Egyptische president Mubarak... is de afgelopen dagen sterk verslechterd. Dat heeft het staatspersbureau bekendgemaakt. Mubarak werd na zijn veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf... zaterdag gevangen gezet. In de afgelopen uren is hij verschillende keren beademd. De artsen die hem behandelen vinden dat hij naar het gevangenisziekenhuis... of een ander groot ziekenhuis moet worden gebracht. Mubarak heeft een zenuwinzinking, een zware depressie en een hoge bloeddruk. Hij is veroordeeld voor zijn rol bij het doden van demonstranten tegen zijn bewind. Op internet is een bestand opgedoken... met daarin ruim 6 miljoen gecodeerde wachtwoorden van LinkedIn-gebruikers. LinkedIn is een site waarop mensen hun cv zetten... en zakelijke contacten kunnen onderhouden... Het bestand zou twee dagen geleden op een Russische hackersite zijn verschenen. Het bevat alleen gecodeerde wachtwoorden, maar Finse onderzoekers gaan ervan uit... dat de hackers ook de gebruikersnamen in handen hebben. Het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af, maar helemaal droog wordt het niet. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal 20 graden. Nou, verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Bij Amsterdam, daar zitten de problemen op dit moment. Er is een ongeluk gebeurd in de Koentunnel. Het gebeurde op de A10 West naar Zaanstad. Daar is de weg nog helemaal dicht. Er staat file op de A10 Noord, daardoor tussen de Afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer. De andere kant op, dat is de omleidingsroute. Daar loopt het nu ook vast tussen Kadoelen en de Zeeburgertunnel 3 kilometer.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 Kijk op peugeot.nl. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Teso Blok en Ger Jochems.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 een stukje uit het Requiem van componist Micha Hamel. En dat is uit de voorstelling uh, Requiem, dus... Famous Last Words van beroemde Wereldburgers op muziek gezet. En Anton de Goede zit hier en zag de première. In het kader ja. van het Holland Festival zeg ik er nog gauw even bij. Holland Festival, Marcel Beekman hoorde hier de geweldige tenoropname van de NTR... die de première gisteren op Radio 4 rechtstreeks uitzond, uh, trouwens. Die première was in De Duif in Amsterdam een stukje. Ja, jij zegt Famous Last Words... Uh, Micha Hamel die stelt dat het gaat over de huidige stand van zaken in de kunst... waarmee het niet, ga niet goed gaat. Hij zegt in die zin, uh, het is een requiem... want we nemen afscheid van een beschavingsideaal. Hoe bijvoorbeeld de klassieke muziekwereld er tot dusver uitzag... dat is echt voorgoed voorbij, lijkt hij te zeggen. Premiere van het requiem gisteren gezien, daar in de duif... met acteur Porgy Fransen, die als een begrafenisondernemer rondloopt en teksten uh, uitspreekt van Hamel, Hamel die ook een dichter is... Mm -hmm. die geweldige tenor Marcel Beekman en allerlei andere muzici... Uh, als één ding opviel is dat het een veelheid aan allerlei soorten muziek is... die de revue passeert in hoog tempo... en dat de muzici zich bovendien door het gebouw van die duif heen bewegen. Kritieken moet het nog krijgen, misschien vandaag in de avondbladen... Uh, ik zocht hem een paar uurtjes geleden op, Micha Hamel. Vroeg wat hij eigenlijk bedoelt als hij uh, de toekomst van de muziek anders ziet dan hij tot dusver was. En wat, ja, hoe dat zit, dat we kennelijk op een kruispunt staan. Ik zocht hem op en sprak om te beginnen mijn verbazing uit over het feit dat ik een requiem gehoord had. Maar dat ik eigenlijk ontzettend vrolijk bij het concert vandaan kwam. Ja, maar dat is ook de nieuwe manier van rouwen. Hè? Vroeger uh, was je bij een begrafenis uh, uiterst stil en uiterst somber. En nu zie je eigenlijk dat sinds de begrafenis van Jos Brink en uh, Pim Fortuyn... Dat de mensen enorm uh, worden aangezet om het leven te vieren. Die gaan, gaan applaudisseren langs de begrafenisroute. He, dat is, dat is, is totaal nieuws. Dat was, er, dat was er 15, 20 jaar geleden niet. Dus, uh, hoe, en er zijn altijd veel knuffelbeertjes en uh, veel bedankjes. En, en, en, uh, en uh, soms wordt er zelfs een soort feest gevierd, zoals bij Manfred Lange, uh, om het leven te vieren. Dus wij zijn eigenlijk uh, in onze conceptualiteit is ons. Uh, vieren van het leven eigenlijk de manier geworden om de dood te lijf te gaan of de dood uh, bij ons binnen te laten komen zou je niet beter kunnen spreken van in plaats van een requiem uh, van een ode uh, een ode aan al die grote namen uit de muziekgeschiedenis waarvan we dan ook delen hoorden. En uh, dan was het weer Mendelssohn, dan was het weer Mozart. Ik ben niet zo'n enorme kenner, maar uh, ja, het was toch een soort kaleidoscopisch beeld... van wat de muziekgeschiedenis ons gebracht heeft. Ja, ik moet één ding zeggen. Ik heb alles zelf gecomponeerd. Behalve uh, acht noten van Bach, zes van Mendelssohn en vier van Mozart... Dus alle liederen en stijlen die je hoort, die componeer ik allemaal zelf. Want ik ben een componist, dus dan moet je ook niet een beetje gaan zitten citeren van anderen. Dat is flauw. Um, het is zeker een, een, een liefdesstuk. Het is een stuk dat gaat over mijn liefde voor klassieke muziek... en wat die klassieke muziek dan is, wat die muziek met mij doet... en hoe deze muziek naar de 21e eeuw moet worden gebracht. En dat heb ik gedaan, ook uh, uh, via een politieke dimensie... Die eigenlijk zegt, ja, als we afscheid nemen van dit beschavingsideaal, waar nemen we dan eigenlijk afscheid van? En dat is dus onder andere van een, van een uh, zeer prachtige en uh, romantische tot de ziel gerichte cultuur. Hoe ziet die toekomst er dan uit van de muziek eigenlijk? Want wat je, wat je aangeeft is... het is dan wel jouw eigen compositie... maar het, zijn, het refereert natuurlijk aan van alles... en, en, en aan, aan prachtige muziek... en ook aan cabaret, aan musical. Uh, hoe is dat beeld van de toekomst? Nou, ik denk dat de genres zich, zich nog meer gaan vermengen. Dat de mengvormen tussen wereldmuziek... en, uh, en, uh, en, en jazz en klassiek en pop... Uh, eigenlijk als paddenstoelen uit de grond gaan springen. Want via het... Zeg maar sinds de internetrevolutie is onze wereld heel klein geworden. Is eigenlijk alles even dichtbij. Dus het grappige is, nu hebben de genres zich altijd uh, ja, zeg maar binnen de zuil van het genre ontwikkeld. Hè, dus de klassieke muziek had een bepaalde compositorische ontwikkeling. De jazz had een bepaalde ontwikkeling. En er waren wel heel af en toe wat crossovers. Maar dat was eigenlijk niet te, te verwaarlozen. Maar er is bijvoorbeeld nooit nog een kruisbestuiving geweest tussen... Tussen Iraanse volksmuziek. en. Uh, moderne westerse klassieke muziek. En ook er is nog nooit een kruisbestuiving geweest. tussen popmuziek en renaissance muziek. En nu onze wereld zo. Uh, klein is geworden. nu we echt in die global village leven. is alle muziek even nabij. Want met één druk op de knop kun je Gregoriaans horen. maar je kan ook. Uh, Iron Maiden luisteren, of uh, uh, Frank Zappa of uh, Bruno Mars. Het is allemaal even dichtbij. Mooi, Anton. Het vrolijkste requiem dat ik ooit hoorde. Gisteren in de duif de première, vanavond ook nog daar te zien en te beluisteren. En via de NTR-site uh, op internet. Oké, okay, het requiem van Micha Hamel. Dankjewel, Anton. Het buitenlandspanel vandaag met militair-historicus Christ Klep... en Henk Schulte noordholt Noord Sinoloog. En dat betekent dat je alles van China weet. En hij is ook nog eens al ondernemer al daar. Chris Klep, eerste Verenigde Staten. Uh, Verenigde Staten hebben Al-Qaeda een zware klap toegebracht. Dat is de analyse althans. Zeker Want het, ja. de tweede man van de terreurorganisatie... Uh, Al-Qaeda, Abu Yahya al Libi, is gisteren gedood bij een aanval met een drone. En dat is een unmanned aerial vehicle. Oftewel, een onbemand vliegtuig. Uh -huh. Kun jij het belang van deze executie inschatten? Daar hoor je, ik hoorde vannacht op de BBC hoorde ik een verhaal... Dus is er bijna een doodsklap toegebracht. En een oh. andere analyses zeggen, het valt reuzen mee. Nou, als het inderdaad een doodsklap is, dan is het de twintigste... Uh, sinds, nee. sinds die dingen gebruikt worden. Uh, het, het interessante fenomeen wat zich voordoet is dat je, uh, als je dit soort wapens inzet... je het belang van het doel moet benadrukken. Want je kan natuurlijk niet zeggen, nou, we hebben iemand uh, gedood, we hebben een terrorist gedood. Uh, als je dat soort middelen inzet en je weet dat het middel ook heel omstreden is, want dat is het. Uh, maar zeg je hiermee dat het er misschien niet is, die man? ja. Uh, nee, nee, nee, dat zeg ik oh, niet. Maar sorry. wat ik zeg is, uh, dat, dat uh, het, het is eigenlijk een ontkenning van de flexibiliteit van terroristische organisaties. Je, je kijkt er eigenlijk naar met een westerse blik. En je zegt van, hij is de tweede man van Al-Qaeda. En dus is hij heel belangrijk. Want hij is dus centrale figuur in het organiseren van uh, de, de operaties van Al-Qaeda in, in Pakistan. En dat en... schijnt je dus niet meer te zijn. Dat is de, wat een analist vandaag ergens op een persbureau zei. Hij doet dat niet meer. Hij is meer een inspirator voor de troepen dan dat hij nog uh, praktisch meewerkt aan het ja. opzetten van. Van acties. Kijk, kijk naar wat er gebeurd is na, uh, na de inval in Afghanistan hè, door de Amerikanen. Toen werden er duizenden, uh, in ieder geval honderden, serieuze verdachten opgepakt. Wat is er nu nog over van de bewijslast tegen al die honderden mensen? Ja. We, we hebben er een stuk of tachtig of zo waarvan er nog serieuze verdachtmakingen zijn. En dat op bijna 2500 arrestaties. Als je, dat vervolgens, uh, als je al weet dat er zoveel onzekerheid is in dat hele proces... en je gaat dan vervolgens het zwaarste middel op loslaten wat je hebt... namelijk uh, buiten, uh, buiten de grenzen executies, want dat zijn het natuurlijk eigenlijk... laten we niet vergeten dat nog steeds in de Amerikaanse grondwet staat... dat je recht hebt op een uh, serieus proces... Uh, sterker nog, de Amerikanen hebben dat zelf opgeschort voor Amerikaanse staatsburgers. Mm -hmm. ja. Kun je je dat voorstellen? Stel, stel dat het hier in Nederland zou gebeuren, dat we dat zouden doen. Maar zeg je, je zegt je daarmee dat dit inderdaad is wat Obama doet, is die last van die vele arrestaties en mensen gevangen moeten zetten. En dan daarna moeten toegeven, ze waren het toch niet. Ja. Dat, dat heb je niet. Mm -hmm. Als je zegt, wij hebben die drones en die zetten we mm -hmm. natuurlijk heel gericht in, want anders zou het te gek zijn, maar dan hebben we ook wat. Ja, is het... Ja, de gedachte erachter is inderdaad... en de rechtvaardiging erachter die de Amerikanen nu hebben is... Uh, we gebruiken ze alleen maar, als we eigenlijk voor 99,9% zeker weten... Uh, dat we inderdaad een, uh, opera, een operationele terrorist pakken. En dan krijg je natuurlijk een definitiekwestie... wat is een operationele terrorist? Ja. En de Amerikanen zeggen dat hoeft dus niet zozeer iemand te zijn... met een bomgordel om. Dat mag ook bijvoorbeeld zijn opleider zijn. Of dat mag bijvoorbeeld iemand zijn die een bommenfabriek runt... ergens in een stadje in, in Pakistan. Ja. Als je dat soort uh, criteria gaat hanteren... dan noem je dat, zoals de Amerikanen zeggen, een U. imminent threat. Een directe ja. dreiging. Maar wie bepaalt dat? Nou, je zou op zijn minst verwachten dat daar iets van een soort parlementaire controle overheen gaat. Hmm. Niets van dat alles in Amerika. Er is geen enkele parlementaire controle op dit soort dingen. Dus ik ja, uh, heel even vragen: gewoon hoe de, Heeft China zich hier wel eens over uitlaten te zeggen, zeg Amerika? Amerika op de vingers tikken. Dus een ja. keer omgekeerd. Ze hebben zo zijn jullie niet nou nou bezig, of niet? Tibet, nee, daar hebben ze andere problemen aan, ja. aan de orde. Nee, maar weet met. jij dat, Henk? Of China echt nee, uh, niet? Nee, nee. Ik, ik heb er niet gelezen in de Chinese pers dat ze kritiek uitoefenen op deze Dat ze zich daarmee bezighouden. Nou, sterker nog, Amerika en China die verenigen zich tegen terrorisme in, in Xinjiang, tegen de Oeigoeren. Dat is ook de rechtvaardiging om daar strenger op te treden dan voorheen. Dus eigenlijk wordt het de war on terror ook gebruikt in zekere zin in China. om hun eigen binnenlandse problemen te bezweren. Oh, ja, ja. Dan dus houden ze in die het wel. zin past het ook misschien niet om hier kritiek op uit te oefenen. Ja. Maar ik, ja, ik, ik, ik ben er niet zo nee. op de hoogte je hebt het net over de, de re redengeving van de Amerikanen om die dingen in te zetten. Maar dat gaat natuurlijk voorbij aan de echte reden. De echte reden is dat als je die drones inzet en ze worden naar beneden gehaald... dan kost het je geen duur opgeleide piloot. Ja. Ja. En, ja, dat... en ze zijn ook van plan om er echt mee door te gaan. Want er is alweer een nieuwe in de maak. Een stealth drone, namelijk een, de Avenger. Dat betekent dat hij onzichtbaar is voor draders. Ze stoppen uh -huh. er ook een hoop geld in. Maar je noemde het omstreden is. Is het in Amerika omstreden en waarom dan? Nou, Het is in Amerika veel minder omstreden dan bijvoorbeeld in Europa. Uh, de Amerikanen noemen dat de uh, light footprint. Dat wil zeggen dat je dus niet met veel soldaten naar binnen hoeft. Je hoeft geen special forces op te offeren. Je hoeft geen bemande vliegtuigen op te offeren om het, uh, om het te doen. En ik denk dat wat hier speelt... en dat is in Amerika denk ik een veel aantrekkelijker concept dan in Nederland... Uh, ja, is wat je zou kunnen, de eigen dynamiek van het wapen. Uh, het, is, het ziet er schoon uit. Het ziet mm -hmm. er high-tech uit. Uh, het brengt geen Amerikaanse levens in gevaar. Uh, je bestuurt hem op grote afstand. Je bestuurt hem op grote afstand. Dat is ook meteen een kritiek, omdat je niet meer in contact hebt met een slachtoffer... alsof het niet echt is. Je Precies. Maar, ja. Ja, en dan de enige reden die je daartegen in kunt brengen... door te zeggen, nou, dan doen we het wel zo uh, efficiënt en zo doelmatig mogelijk... in die zin dat we alleen de echte terroristen aanpakken. Nou, we hebben het net al over die discussie gehad over wat is dan een echte terrorist. Wat de Amerikanen nu gebruiken uh, als definitie van uh, terrorist uh, is dat ze eigenlijk zeggen. Kijk, iedereen die in de buurt is van iemand. Die wij ombrengen, en hij is van een volwassen mannelijke leeftijd, dat moet wel een medeterrorist zijn. Dat is een beetje de gedachte. Het kan de rug. nooit een toevallige voorbijganger zijn. Het kan nooit een toevallige voorbijganger zijn. Oh. Het doet een beetje denken aan die beelden die we kennen uit Baghdad van die Apache die uh, dat clubje ja. uh, neerschiet waarvan men denkt dat het allemaal terroristen zijn met raketwerpers op de rug mm -hmm. en waarvan achteraf blijkt dat het busje dat komt aanrijden om ze, uh, om ze te, uh, op te halen, dat die ook door de piloten worden gezien. Oh, dat zullen ook wel medeterroristen zijn. Let's shoot. Weet je wel, mm -hmm. uh, ze smeken bijna het hoofdkort om te mogen schieten. Uh, het is dus opvallend dat de Amerikanen tot de conclusie zijn gekomen dat het afgelopen jaar uh, ze maar in één geval vermoeden... dat er zogenaamde collateral damage is geweest. Dus mm. dat er een mede slachtoffers gevallen... waarvan men zou kunnen zeggen dat het een burger is. Dat kan natuurlijk niet. Als je 15 nee. mensen ombrengt met twee bommen... Maar dit is dan ook een vermoeden wat door de Amerikanen wordt geuit. Dus precies. Nou, even, een even van, een, van een ja, ik, Daar kunnen we tot vijf over door, maar een van omstreden Doe dingen is... Dat, dat de Amerikanen <laughs> zeggen, we gooien één bom... Uh, we gooien één bom op degene waarvan we denken dat het terrorist is. En dan wachten we even. En dan komen er allerlei mensen aanrennen, Waarvan we dan vermoeden dat het mede-terroristen zijn. En dan gooien we de tweede bom. Uh, dat is een beetje een omstreden techniek, zou je kunnen zeggen. Want, je Want dat weet nooit. doen terroristen namelijk ook. Die laten een tweede bom ontploffen als daar een hele hoop mensen op af kunnen lopen. Alleen zijn dat onschuldige mensen. Nog even over de rol van president Obama. Die heeft zich toch... Nou ja, het is nooit een echte duif geweest. Dat, dat, dat wordt nu ook geanalyseerd. Dat hij dat nooit... Hij is hij heeft nooit gezegd dat hij tegen alle oorlogen is. Uh -huh. Maar hij is tegen domme oorlogen. Uh -huh. uh, maar hij gaat nu wel een stukje verder. Want Terra Tuesday, dat was dus gisteren... dan komt er een lijst met allerlei slachtoffers... mensen die omgebracht moeten worden door zo'n drone bijvoorbeeld... of op een andere manier. En hij zelf zit dat aan te vinken. Voor ja. Die wel, die niet, die wel, die niet. Ja. Um, heeft hij zich ontwikkeld of was hij eigenlijk altijd al zo? Nee, ik denk dat je kunt zeggen dat hij altijd wel zo geweest is. Um, heel veel analisten zeggen nu ook, en ik denk dat, wel dat ze daar gelijk in hebben, dat hij eigenlijk op het moment dat hij president werd al bepaalde dingen terugdraaide. Dus bijvoorbeeld het sluiten van Guantanamo Bay. Dat heeft hij eigenlijk al onmiddellijk uh, teruggedraaid. Hmm. En het interessante is dat uh, hij van zichzelf een jurist is van afkomst. Hmm. Hij heeft altijd mensenrechten gedaan en, en hij is een liberal advocate. Ja. Um, wat hij nu zegt, althans wat over hem gezegd wordt door zijn medewerkers, dat het zal geen toeval zijn, dat het toeval zijn dat dat beeld naar buiten wordt gebracht, is dat hij dat doet vanwege morele overwegingen. Dat hmm. hij dus zo nauwkeurig zelf probeert af te vinken wie er omgebracht moet worden. Het lijkt, uh, het, het lijkt een beetje de morele afwegingen die dat doen Chinese leiders toch ook altijd. Het is nooit uit eigen bank, het is altijd uit morele afwegingen wat het beste is voor het land dat ze aanwijzen, of dat ze zeggen, die, of die moet maar eens een tijdje de bak in, wat een brug naar China. Want ik wilde graag even naar China. Ja, um, Enk Schulte Noortholt, uh, we hebben het er al vaker over gehad, de aanloop naar de grote machtwisseling, dit najaar, maar het lijkt wel alsof het regime, en jij moet even met dit hele leuke voorbeeld nu gaan komen, steeds paranoïder wordt. Als het bijvoorbeeld gaat om het, om het aan het draaien van de censuur. Uh, dat neemt een beetje groteske vormen aan als we de kranten mogen geloven. Ja, en dan eindelijk... gaat het over die beurs, weet je. De, ja. de Vertel, index. Hoe zit het? Nou, we hebben afgelopen maandag, was het 4 juni, dat is de 23e verjaarde, of herdenking liever gezegd, van, van 4 juni 1989. Tiananmen, um, um, ja, opstand die bloed werd neergeslagen. Wat de Chinese overheid nog steeds officieel noemt een contra revolutie. Mm -hmm. En uh, ja, dat is erg een beweging, de, de herbeoordeling daarvan. Um, in Hongkong, dit jaar, wordt ieder jaar wordt trouwens die dag her, uh, herdacht. En dit jaar waren er 180.000 mensen, dat is ongelooflijk veel. En dus uh, het idee dat Chinezen zich niet zouden bekommeren... Chine mensen van Chinese afkomst om democratie is dus daarmee gelogenstraft. gestraft. Mm -hmm. Maar ook uh, een Chinese uh, top... Um, via internet wordt ook uh, via United States ja, of in bedekte termen um, uh, aangerefereerd. En dit is al een heel interessant voorbeeld. Want de beurs van Shanghai viel op die dag uh, 64,89 punten. En 6-4, dat is een Chinees kiel, dat betekent 4 juni. Zesde maand, vierde dag. En 89 is natuurlijk het jaar waarin dat gebeurde. Dus vervolgens werden alle verwijzingen werden geblokkeerd naar uh, Maar Shanghai. Dan, ik bedoel, dan knallen Focus ze gewoon index. de beurs dicht. Omdat ze, omdat ze een soort Dan nou, Brown verhaal voor nee, zich Nee, we hebben ze wel gedaan. We zetten de beurs dicht We nee, nee, nee, gewoon. De de deze beurskoers nee. uh, verboden. <laughs> dat is ook ja. Van. Nee, maar dat is wel, het is, geen enkele Chinees denkt geloof ik dat dit toeval kan zijn. Dus dan zou iemand weer ja. aan de top dit geregisseerd maar hebben. Maar geloof jij, jij dat ook? Ik, ik denk het ook, ja, ik denk dat iemand daar een, een, een, een grap of een grap met een bepaalde bedoelingen dan heeft willen uithalen om dit op die manier aan het licht te brengen. Ook nog eens interessant, meneer Chun-Chi Tung, dat was toenmalig toen de burgemeester van Peking die de opdracht gaf om de zaken te ontruimen. Die heeft nu ook zijn spijt betuigd, die zegt dat we eigenlijk anders moeten aanpakken. Het dus het eigenlijk. is wel in beweging en heeft dat ook allemaal te maken met die machtswisseling die eraan zit te komen? Nou, dat, dat zou kunnen. Het is wel zo dat nu het grootste politieke schandaal sinds 20 jaar uh, plaatsvindt aan de top. Mm -hmm. hè, met de val nu van hoor, Or op dit moment. Or Shilai. Ja. Die dus uh, nog steeds uh, moet, moet worden duidelijk gemaakt wat de wat, wat aanteging, aanteging tegen hem zijn. Hm. Ik denk wel dat ze nu alles uh, de, de, de, de linies willen sluiten voordat die machtswisseling komt in ja. oktober. Die, die uh, um, uh, is van een beetje links-conservatieve stroming eigenlijk. Had veel macht. We hebben het vaker over hem gehad. Uh, en is door een enorm ingewikkeld uh, uh, verhaal... waarvan alles, je kan het niet zo gek bedenken... bij komt waar hij van beschuldigd wordt... eigenlijk van een voetstuk gevallen zit gevangen. En nu is de vraag, moet dat een proces worden wat min of meer openbaar wordt? Of gaat hij, zoals een goede gewoonte is geweest, lange tijd, verdwijnt hij gewoon een beetje stilletjes? Nou, het zal zeker geen proces worden, denk nee, ik. Nee, wordt ik het dat, dat niet? Dat, nee, nee. Dat het zal vandaag... een, absoluut geen openbaar proces. Hmm. Dus wel, hij zal wel, ik denk dat ze hem eerst zeggen, nou, je wordt ontslagen van, uh, van je partijlidmaatschap. Zoals we ook net trouwens met de minister van Spoorweg hebben gedaan... die uh, vorig jaar verantwoordelijk was voor dat, uh, dat incident... of die die dat, uh, dat grote ongeluk bij Winjoe, ja. waar veertig mm -hmm. mensen omkwamen... die is nu uit zijn partijlidmaatschap uh, ontslagen... en wordt nu overgedragen voor criminele vervolging. Mm -hmm. Ik denk dat ze zoiets ook uh, met Borjilaar gaan doen. Want ze moeten toch een beetje uitkijken... want het is niet zo dat deze man zielig achter de tralies zit. Hij heeft een enorme aanhang die zich nog behoorlijk roert. Die het nog de, de, de machtshebbers onder leiding van Ene Hoe... Uh, behoorlijk lastiger gemaakt hebben. Ja, dus ik stel, het is de grootste crisis sinds twintig jaar ja. de top. Want hij is de, vader voor, of de zoon van Bo Bo, Ibo, dat was een van de grond, grondleggers... van de Volksrepubliek China. Een van de acht onsterfelijken, zoals ze werden genoemd in de jaren tachtig... omdat ze achter de schermen nog invloed uitoefenden op het beleid... hoewel mm -hmm. ze met pensioen waren. En hij heeft ons hele nauwe contacten met het leger... en ook met de baas van de veiligheidspolitie... Dus die ook in nog... de top negen van China zit. Dus, dus ze moeten toch in ieder geval de schijn wekken... dat het een zich... soort van een eerlijk proces wordt... Nou, dat, dat is misschien niet zo belangrijk, maar ze moeten wel achter de schermen zorgen dat er niet facties zijn die, dat, uh, die zich verongelijkt voelen. Mm. Kijk, naar buiten toe zal het toch iets zijn van een ernstige overtreding en uh, misschien decadente uh, levensstijl, zoals uh, in ieder geval de minister van Spoorwegen daar, daar is daarvan beticht. is ja. dus een beetje onduidelijk wat gaat er gebeuren. Misschien corruptie, denk ik denk dat dat ja. zeker aan de orde komt. Mm. Want ze hebben alles in zakelijke connecties hebben ze ook onderzocht. Dus ik denk dat dat, uh, dat misschien de richtlijn gaat worden. En tegelijkertijd is nog heel iets anders aan de hand. De Poetin van Rusland die is op dit, op dit moment bezoek in China. Denk je nou een bezoekje, maakt het uit. Maar hij kondigde een enorme boost aan in de in militaire samenwerking met China. China, wat overigens op zijn beurt ook weer bezig is met enorm moderniseren van de marine. Uh, ik vind dat wel een beetje enklinken eigenlijk. Nou, dit is al jarenlang, uh, is, is dit gaande, de militaire samenwerking. Overigens is dat niet wat ik heb gelezen als belangrijkste onderwerp van het gesprek. Dat zal Syrië zijn het of niet? is de Syrië, maar ook de energiesamenwerking. Uh, want China, Rusland is de grootste energieleverancier ter wereld. En, en China de grootste afnemer. Ja. Dus daar ligt een natuurlijke link. Ja. En inderdaad het, het gemeenschappelijk fonds, zo je wilt dat ze nu vormen voor Syrië. Nou, daar hebben ze een gemeenschappelijk fonds En Christ, toch nog eventjes dan over nee, dat tuur, militaire fonds. He, dat, uh, dat doen ze, zeggen ze ook, in reactie op de Amerikanen die hun vloot daar... In, in de Pacific, want ja. dat is geloof ik dan niet weer in de Chinese zin, maar daar in elk ja. geval in die regio enorm aan het versterken zijn en maar blijven en blijven uitbreiden. Dat het lijkt nog een soort dreiging vanuit te gaan. Ja, ze doen het altijd in reactie op iets. En dat is dan meestal de uh, Pacific uh, in dit geval. Het werd net al even gezegd. Uh, het is niet zo heel erg veel nieuw, uh, nieuws. In die zin uh, dat er al decennia, 15 jaar. sprake is van een nauwere samenwerking tussen die twee uh, landen. Uh, mijn inschatting zal het geweest dat het nooit heel erg serieus zal worden. Uh, ten eerste omdat de twee systemen het niet echt toelaten. Uh, China, no. chi China zal, zal nooit. China, is, uh, China en, en uh, Rusland zijn natuurlijk van nature. Uh, Aardvijanden en hebben Waarom? op bepaalde gebieden nou, geografische conflicten in het Verre Oosten, onder andere. Maritieme conflicten uh, rond toegang tot, uh, tot de zeeën. Er zijn allerlei conflicten te bedenken, uh, die daar grensconflicten. Uh, dus die twee zullen nooit uh, heel erg nauw samenwerken. Maar wat je in de geschiedenis heel vaak ziet, en dat zie je na de Tweede Wereldoorlog uh, helemaal, is dat men doet alsof men gaat samenwerken. Hè, dat het, samenwerken wordt, mm. het aankondigen van samenwerken wordt een politiek instrument. En als je dan kijkt naar de follow-up die aan dat soort uh, verklaringen gegeven wordt, ja, ik kan, ik kan je garanderen dat is meestal. 0,0 of 0,1. denk dat dat inderdaad zo is. En is dat ook inderdaad, ligt het zo ver uit elkaar dat. Ja, dat er het... zijn die historische. Chris refereerde er aan, maar je kunt er tot diep in de middeleeuwen teruggaan. De dreiging voor Rusland kwam uit, uit de Azië, van de Tartaren. Nou, de hoogtepunt van de, van de liefde tussen beide landen was in de jaren 50 en 60... op ideologische gronden. Mm. Maar in 69 stonden ze uh, gewapende hand tegenover elkaar... in het noordoosten van China, aan de Dat mm. is nog maar 40 jaar geleden. Mm -hmm. Dus er is niet echt een, een natuurlijke liefde tussen, nee. tussen beide landen. Het kan ook nog meespelen dat China uh, zijn uh, militaire aandacht... ook een beetje aan het verleggen is... meer naar uh, het beschermen van aanvoerroutes, van grondstof en, en dat soort zaken. En dat Poetin, die is ook niet gek, die weet dat... en dat hij naar China toekruipt. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is inderdaad wel waar, wat je zegt de Chinese, vooral de maritieme expansie die je ziet op het moment. Het is bedoeld om Taiwan te secureren. Moet ieder moment kunnen worden ingenomen, mocht dat eiland zich onafhankelijk verklaarden. Maar de core interest, zoals dat noemen, wordt nu ook de hele Zuid-Chinese zee en Oost-Chinese zee. Dus. Ja. En, en, en als verlengde daarvan, inderdaad, om de Chinese economische motor gaande te houden. Het aanvoer van, aanvoer van grondstoffen moet zeker worden zeker gesteld. Hoe gaat heeft, uh, Amerika reageren, Christ? Nou, Amerika heeft eigenlijk voor de komende vijf tot tien jaar zijn marine .plannen al wel uh, vastgelegd en het lijkt er inderdaad op dat die verschuiving die we in een paar jaar nu al zien. Van, van West-Europa, het nou, richting, Oceaan, ja, toch wel richting de Indische Oceaan en, uh, en de Pacific uh, gaat. Uh, simpele dingen als de piraterijmissie in Somalië, dat soort zaken. Het is toch een, een lichte verschuiving. Amerika heeft aangekondigd dat het een gedeelte van zijn uh, marinebasis in Europa zal sluiten. Mm -hmm. uh, ook de, de grondbasis uh, zal sluiten. En dat een gedeelte daarvan verplaatst zal worden naar de Pacific en de Indische Oceaan. Ja. Dus die algemene verschuiving, die kun je zeker zien. En het dus is het Turk. is eigenlijk logisch als de Amerikanen zeker, hun zwaartepunt ja. daarin verleggen dat Rusland en China al is maar voor de bühne zeggen, dan gaan wij samen daar een ja kijk, Het is natuurlijk mag. ook uh, spelen voor de bühne. Het is natuurlijk ook spelen ja. richting de senaat, uh, richting het congres. Uh, hoe kun je een, een marine die gebaseerd is op drie tot vierhonderd schepen... En, en, en, en alleen al op zichzelf net zoveel kost als bijna alle marines van de wereld samen... hoe kun je dat nog rechtvaardigen als je geen geloofwaardige dreiging hebt? Er is in de Atlantische Oceaan geen geloofwaardige dreiging meer. Mm. Dus is de verschuiving wel logisch. Nee, eens, Henk? Is die dreiging er daar namelijk wel echt... Uh, nou ja, kijk, de, de, de Chinezen breiden uit in de, in de, in de Zuid-Chinese zee met name. En daar liggen allerlei, allerlei landen daar die bondgenoten zijn van Amerika. Ja. We zijn, nou het voet van de oorlog misschien wat sterk uitgedrukt, maar ik was een paar weken geleden in China en de kant. stonden vol van de, de schermutselingen met de, met de Filipijnen. Bijvoorbeeld, ja. En dat zijn allemaal territoriale geschillen. En die landen kruipen naar Amerika toe. Dus het hm. is ook wel een natuurlijke ontwikkeling... dat Amerika weer zich weer etaleert in dat gebied. Oké. Okay. Henk Swiltendorp hoorde u als laatste en Christ Klep hartelijk bedankt. En de villa is er morgen weer vanaf half vier op deze zender en zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws. Tim Overdiek en Lucella natuurlijk. Dat de Radio 1 Journaal. Over de 15 procent. Wat betekent dat percentage waarmee Tovic Dibi glansrijk oh. verloor? Wat betekent het voor de koers van GroenLinks? Wat betekent het voor de macht van Jolande Sap? Daar gaan we het met mevrouw Sap zelf over hebben. 15 komt ook terug in de nieuwsflitsen met Parijs. 15 0 tennis. Roland Garros, uh, daar gaan we regelmatig naartoe. Mooie partijen op het programma. Uh, meer sport. Het EK voetbal zit eraan te komen. Ondanks de regen buiten. Kunnen we constateren aan het onderwerpen over het voetbal... dat de sportzomer aardig aan het aanbreken is. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jurij Juri Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. Jolanda Sap blijft de lijsttrekker van GroenLinks. In een ledenreferendum kreeg ze 84 van de stemmen. Haar tegenstander Tovik Dibi kreeg 12 In haar overwinningstoespraak zei Sap... dat GroenLinks nu eensgezind campagne moet voeren. De partij maakte ook het verkiezingsprogramma bekend... GroenLinks wil 6 miljard euro aan belastingvoordelen weghalen... bij verbruikers en producenten van fossiele brandstoffen. Ook moet er een premie komen voor starters op de woningmarkt... en wil GroenLinks de inkomstenbelasting verlagen. In het programma staat verder dat de woon-werkvergoeding... alleen voor auto's moet worden belast... en niet reizen met het openbaar vervoer. De politie kan voortaan met een nieuw systeem... live meekijken bij overvallen. minister opstelt heeft het programma, waarmee dat kan... LiveView, vanmiddag gepresenteerd... Als een winkelier alarm slaat, beoordeelt een particuliere alarmcentrale... of de beelden moeten worden doorgezet naar de politie, brandweer of GGD. En de komende acht jaar worden er in Zuid-Holland minder woningen gebouwd. Het worden er 100.000 in plaats van 175.000. Dat heeft de provincie Zuid-Holland afgesproken met gemeenten. Die moeten nu onderling gaan afspreken welke projecten wel en niet doorgaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB, ah, verkeersinformatie. De Koentunnel is zojuist weer vrijgegeven. gebeurde daar een uh, anderhalf uur geleden een ongeluk op de A10 West richting Den Haag. Het staat nog flink vast op de A10 Noord, daardoor tussen Zeeburg en de Koentunnel 10 kilometer. Maar goed, het moet langzaamaan weer wat gaan rijden. Omrijden is nog altijd het beste advies vanuit Zaanstad. En dat kan via de Zeeburger Tunnel, al is die route niet helemaal filevrij. De rest van de avondspits concentreert zich vooral ja, rond Amsterdam, maar ook bij Rotterdam. We zien verder nog twee opvallende fielers in het zuiden... op de A50 Os richting Arnhem na een ongeluk bij Ravenstein, 4 kilometer. En de A59 van Zonzeel naar Den Bosch, tussen Drunen en Vlijmen, 4. En ook dat komt door een ongeluk.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 achter de rug met een, zoals Dibi zegt, bijna Oost-Europese uitslag. Zo meer over SAP en natuurlijk ook de vraag of dat samengaat met Tovik Dibi in een fractie. De Nederlandse Vereniging van Banken reageert bij ons... op het idee van een Europese bankenunie. We hebben ook sport natuurlijk, de kwartfinales op Roland Garros... en we voeren langzaam de dosis EK-nieuws op. De Oranje Karavaan vertrekt richting Oekraïne. We bellen zo met een supporter die met de auto onderweg is naar Garkov. Onze aankomsttijd vandaag half zeven vanavond. Op Dibi zijn uitgebracht 1764 stemmen, is 12,12 ,12 procent. Op Jolandersap is uitgebracht 12.242 stemmen, is 84,08 Dat was een uurtje geleden. Toen werd dus bekend dat Jolandersap de leider van GroenLinks is en blijft. Hans-Andering ga in Den Haag. Hans, uh, dit is voor de partijtop denk ik een goede uitslag. Dit is de gedroomde uitslag, want hiermee kan je iedere discussie... die er zou zijn over het mandaat van Jolande Sap... kan hiermee weer uh, teruggewezen worden. 84 procent. Tovig Dibi zei al een beetje plagerig, uh, Oost-Europese proporties inderdaad. Maar daarmee kan de partijtop in elk geval met een die verkiezing ingaan. Ze hebben een lijsttrekker die gedragen, breed gedragen wordt in de partij. Dat is ook iets dat uh, Jolande Sap uh, meteen zelf al even naar buiten bracht... toen zij uh, heel kort reageerde na de bekendmaking van de uitslag. Laat ik om te beginnen de leden bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. En dat dat vertrouwen zo groot is, dat doet me echt ontzettend goed. Maar dit is niet alleen de overwinning van een persoon. Dit is de bestendiging van onze koers van resultaatgerichte groene en linkse politiek. En daar staat GroenLinks voor. En daar zal ik als lijsttrekker voor vechten. Nou, Jolande Sap benadrukte toch maar... ik zie dit als een bestendiging, een bevestiging van de lijn die ik gekozen heb... waar mijn uh, tegenkandidaat Tovic Dibi juist kritiek op had. Er is één overtuigende winnaar... maar ik wil ook benadrukken dat ik me geen verliezer voel. Eén van de drijfveren achter mijn kandidatuur was... niet opgeven als het moeilijk wordt. Je niet neerleggen bij verwachtingspatronen van anderen... En vechten voor je idealen. Ik wil dat voor GroenLinks blijven doen. En ik wil jullie hartelijk danken. En hopelijk vanaf nu verzoening en eenheid tot 12 september. En minimaal 10 zetels. Nou, Tove die... die slaat al een beetje de andere koers in. De campagne is voorbij en we moeten nu vooral verder. En hij heeft het over verzoening tot 12 september. Maar dat, uh, daar bedoelde hij vast niet mee dat het daarna mis zou gaan, toch? In de partij. Nee. Nee, het gaat er natuurlijk om, uh, het is net zoals bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Van tevoren vecht je elkaar de tent uit, maar daarna ga je achter de nieuwe leider staan. En dat proberen ze nu bij GroenLinks natuurlijk ook in rap tempo voor elkaar te krijgen. Want ja, die verkiezingen staan voor de deur. Het beeld van een verdeelde partij, uh, waarvan een deel van de achterban denkt van... we moeten meer een actieve partij worden en niet zozeer uit zijn op regeermacht. En een ander deel die juist wel op die regeermacht uit zou zijn. Dat beeld moet vooral weg. Dus de boodschap hier nu is en je voelt en je hoort de opluchting bij alle leden... en zeker vanuit de partijtop van dit is een goede uitslag. Met dit verhaal kunnen wij de verkiezingen ingaan. En iedereen wil eigenlijk die ruzietjes en dat gooien met modder... en alle onverkwikkelijkheden die gebeurd zijn... zo snel mogelijk achter zich laten. Ja, Aan zeg... andere partijen om dat weer op te raken. Maar dat zeggen ze dan vandaag natuurlijk. En als zo'n DB zegt ik voel me geen verliezer, ik wil blijven vechten... krijgt hij dan volgens jou wel de ruimte daarvoor van Jolanda Sap? Jolande Sap zegt, uh, ik hoop ten eerste dat uh, Tovik in de fractie blijft. Het tweede is dat aanstaande zaterdag uh, alle mensen die op de lijst willen... een uh, afspraak hebben bij de kandidatencommissie. Die gaat straks uh, die kieslijst opstellen. En Dibi heeft dan gezegd, ik wil op een tweede plaats. Ik wil toch met mijn geluid dat ook kunnen laten horen. En uh, ik sprak na afloop nog even met Dibi. En hij zei van, kijk, ik stap er niet uit. Daarvoor ben ik te veel GroenLinks'er. Ik stel zaken aan de kaak. En ik wil dat ook in die volgende fractie blijven doen. Het liefst op de tweede plek. Hans Andricha, dankjewel. Dan tennis. De laatste kwartfinales worden vandaag op Roland Garros gespeeld. Op dit moment op de baan Rafael Nadal, maar Marcella Mesker. Hij krijgt de halve finale niet cadeau van zijn landgenoot Almagro. Nee, het is in ieder geval de zwaarste partij op Roland Garros tot nu toe. We zitten nog maar in de eerste set. Maar het staat 6-5 voor Nicolas Almagro. Landgenoot van Nadal. En ja, net als de Spanjaard Nadal een geweldige graveltennisser. Nadal, ze viert nu bij die 6-5 achterstand. Komt op 40-0. Dus we kunnen even kijken of hij de taarbreak haalt. Nou, nog even voor de goede orde. Nadal, 50 wedstrijden gespeeld in zijn carrière op Roland Garros. En hoeveel denk je dat hij er verloren heeft? Eentje, precies. Dat was in 2009. Dat was het jaar dat Robin Seuderling tot de finale doordrong. Dus om Nadal van de titel hier af te halen is wel heel erg moeilijk. Hij is in topvorm. Hij staat 40-0, slaat hier ineens. En komt dus op gelijke hoogte als Nicolas Almagro. Het wordt 6-6 en we krijgen een tiebreak in de eerste set. En de andere kwartfinale, Marcella, bij de mannen is straks met Andy Murray. Ja, die zijn net begonnen. Andy Murray tegen... Ook alweer een Spanjaard. David Ferrer, de nummer 6 van de ranglijst. Murray is de nummer 4. Die wedstrijd lijkt wat spannender op papier. 5-4 onderlinge ontmoetingen voor Murray. Maar drie keer speelden ze op Grevel. En drie keer won Ferrer. Die nog geen set heeft verloren dit toernooi. En Murray, ja, we hebben hem al in de eerste week zien kermen van de pijn. Last van zijn rug. In zijn vorige pot tegen Casquet. Ook nog niet helemaal fit. Maar uiteindelijk blijft hij winnen. Dus ik verwacht wel een spektakel van die wedstrijd. Murray dus uh, voor ja. net begonnen op Suzanne Leng. Ja. En het staat daar één gelijk. Eerste set. En de vrouwen kunnen zich inmiddels richten op de halve finales. Marcelle, wie zijn erbij gekomen? Ja, nou een beetje zoals verwacht. De nummers 2 en 4 van de ranglijst. Maria Sharapova versloeg uh, de speelstrijd Estland. Uh, Kaya Kanepi, die dus verantwoordelijk was... voor de uitschakeling van Aranska Rus. En dan hebben we de Tsjechische Petra Kvitova. En zij uh, won uh, van de speelstrijd kazachstan Zvedova. Uh, Kvitova had het ook niet makkelijk. Uh, moest een 4-2 achterstand wegwerken in de derde set. Maar won uiteindelijk 6-4. Dus Sharopa Kvitova... In de halve finale. Dat was de finale van Wimbledon vorig jaar. En bovenin, in die anderhalve finale... Uh, zitten uh, Samantha Stoser en Sarah Errani. Beetje de vreemde eend in de bijt. Maar wel een hele goede Italiaanse. Marcella Meisker, we komen straks bij jou terug... om te horen hoe het gaat met Nadal en Almagro. En ineens was daar een toespraak... van de noord koreaanse leider Kim Jong-un. Vanochtend, hij sprak in een volgepakt stadion... voor de jeugdbeweging die 66 jaar bestond. 사랑하는 선연단은 동무들. 동무들은 선군혁명의 계승자들이며 미래의 주인공들입니다. 군가! 수고랍니다! 아버지, 선군님을 생각하면. 선연단 장립, 예순여섯 돌경축, 조선선연단 추수신, 경예하는 김성은 동지. Gehuil, applaus en gezang van de duizenden jongeren. als reactie op de woorden van Kim Jong-un. Hij sprak: Lieve kameraden, jullie zijn de opvolgers van de revolutie. en de helden van de toekomst. Waterzwart, onze correspondent in China. Jij kijkt ook naar dat gebied. en dan ja. stel je vast dat dit inmiddels de tweede toespraak is. van Kim Jong-un in korte tijd. Wat zegt dat? Nou, het is best wel bijzonder, tenminste als je het vergelijkt met zijn vader, hè, Kim Jong-il. Die was 17 jaar aan de macht destijds en sprak zijn eigen bevolking maar één keer rechtstreeks toe. Zijn zoon nu dus al in korte tijd twee keer. En dat moeten we dan waarschijnlijk zien een beetje als een onderdeel... Het image beelden. Uh, de jonge Kim die reist momenteel en land af om zijn machtsbasis uh, te vergroten... en zijn cultstatus op te bouwen als nieuwe vader des vaderlands. Hij lijkt er echt een beetje voor te kiezen om iets benaderbaarder over te komen. En dus spreekt hij de jeugd, inderdaad de nieuwe generatie... Waar moet krijgen, toe. En dat hij wat benaderbaarder wil zijn. Kan je dat ook aflezen uit het feit dat die beelden... vrij snel in de buitenlandse media uh, te zien waren? Ja, ook dat zie je wel voorzichtig wat veranderen het afgelopen jaar. Buitenlandse media die zijn niet langer meer de spreekbuis van de boze buitenwereld. Zo werden ze natuurlijk altijd gezien. Nee, men snapt nu ook een beetje dat je die media kan gebruiken... natuurlijk om je eigen boodschap uh, uit te dragen. Uh, je merkt bijvoorbeeld dat internationaal persbureau EP... bijvoorbeeld sinds kort een echt bureau heeft in Pyongyang. Hun journalisten weliswaar hebben niet veel bewegingsvrijheid... maar ze zijn er wel en ze gaan inderdaad plekken opzoeken... waar niet eerder mensen... Komen. Uh, groepen buitenlandse media worden tegenwoordig af en toe uitgenodigd... om verslag te doen, bijvoorbeeld van die raketlancering... Hè, die zo misging de laatste keer. Dus ja, er gebeurt al wat, ja. ja spanningen blijven natuurlijk bestaan, Wouter. Want vorige week sprak Kim Jong-un ja. uh, dreigende taal richting Zuid-Korea. Was daar vandaag nog iets van te horen? Hmm. Ja, die boze retoriek, dat is dan weer iets wat niet is sinds die nieuwe Kim aan het roer staat. Uh, en wat ook gewoon doorgaat, uh, de buitengewoon riskante uh, getouwtrek... natuurlijk over Korea's nucleaire uh, programma. We weten dat er op de achtergrond nog altijd in stilte wordt onderhandeld... over hè, mogelijk toch weer met z'n allen aan dat zes partijen overleg... te gaan beginnen over ontwapening. Maar wat doet Noord-Korea toch weer retoriek? En afgelopen week ook uh, misschien nog wel belangrijker. Het past de grondwet aan. Ze hebben een tekst laten opnemen waarin staat dat het land nu officieel een kernmacht is. Nou, daaruit blijkt wel weer hoe moeilijk hè, de ware intenties van dit regime zijn in te schatten. Kim zelf, eh, dat was natuurlijk je vraag, die sprak erover niet gericht in zijn toespraak. Hoewel misschien toch wel een beetje, hij zei bijvoorbeeld wel tegen die 20.000 kinderen die daar waren dat Korea nu beschikt over hele moderne wapens en dat je dus moet opletten met z'n allen op school, want kinderen met slechte cijfers die kunnen hun land niet dienen. Nou is zwart, dankjewel. Opnieuw is er een website gehackt en liggen wachtwoorden op straat. Dit keer gaat het om LinkedIn. Of dat erg is, dat vragen we zo aan internetexpert Roland Stekelenburg. Eerst de situatie op de Nederlandse wegen. Kwart voor vijf. Wijnand Zwaan bij de AWB. goedemiddag. Goedemiddag Tim. De problemen in de Koentunnel zijn verleden tijd. Want de rijbaan is weer vrij. Op de A10 West richting Den Haag gebeurde een ongeluk. Er staan nog wel files hoor, vooral op de A10 Noord. De A50 Eindhoven-Os is in beide richtingen dichtgegaan bij knooppunt Paalgraven. Ten oosten van Os is dat. Heeft daar een vrachtwagen een viaduct geramd. Is flink beschadigd allemaal. Staat Fiede vanuit Os naar Nijmegen tussen Os en knooppunt Paalgraven 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Een op de 1065 65-plussers die zelfstandig wonen is onder voet. Dat blijkt uit onderzoek dat de Vrije Universiteit heeft gedaan... in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Matthijs van der Wiel praat met de onderzoekster. Er zijn twee criteria waarom iemand onder voet kan zijn. Ten eerste of iemand 4 kilogram of meer is afgevallen in het afgelopen half jaar. En heel veel ouderen kunnen dat heel goed aangeven. Uh, het andere criterium is dat iemand eigenlijk te mager is. En uh, dat meten we door de bovenarmomtrek te meten. En een armomtrek kleiner dan 25 centimeter geeft voor ons aan dat iemand te mager is. Marjolein Visser, hoogleraar, gezond ouder worden, zo heet het echt? Ja, zo heet inderdaad mijn leerstoel. Aan de Vrije Universiteit. U heeft dit onderzoek gedaan naar de ouderen die maar niet willen eten of niet kunnen eten. Wat is eigenlijk het probleem? Nou, sommigen willen niet en sommigen kunnen niet. Sommigen hebben dusdanig last van een slechte eetlust, dat nou, ze hebben helemaal geen trek meer in, hebben in eten. Sommigen hebben misschien wel honger, maar zijn bijvoorbeeld niet meer in staat om boodschappen te doen of zelf te koken. Of hebben een gebit dat te slecht is? Ja, tandprobleem is een belangrijke factor. Uh, onderliggende depressie kan een factor zijn. Willen niet, geen eetlust, dat hoort er gewoon bij als je ouder wordt? Nou, er zijn ook wel veranderingen in het lichaam met de leeftijd. Je gaat minder slapen, je hebt minder trek, je wordt wat lichter. Ja, maar het is ook, je bent eerder vol, je smaak en je reuk veranderen. Dus als ouder ben je daardoor ook kwetsbaarder om te weinig te eten. Dat is nog geen probleem. Dat hoeft nog geen probleem te zijn, want je hebt ook minder energie nodig. Je beweegt vaak minder, je sport minder bijvoorbeeld, dus je hebt ook minder nodig. Maar het gaat vaak mis als daar nog extra factoren bovenop komen, zoals bijvoorbeeld een tandprobleem, pijn bij een ziekte, misselijk zijn door medicijnen. Of je partner die overlijdt. Of een rouwproces of een depressie daar als gevolg van. Ja, of de meneer die alleen achterblijft en nog nooit een eigen bak heeft. Sociale factoren zijn heel belangrijk en of in, ja, iets heel simpels kan je koken. Wanneer Wanneer wordt het een probleem? Nou, het wordt eigenlijk een probleem zodra iemand dusdanig te weinig eet... dat hij gaat afvallen. En dat kan soms heel sluipend en langzaam gaan. We noemen dat wel chronische ondervoeding. Maar afvallen, dan hoef je toch dan niet ziek te worden? Ja, maar ondervoeding is ook niet hetzelfde als ziekte. Uh, afvallen betekent gewoon dat je minder energie eet... dan dat je lijf eigenlijk nodig heeft. Uh, en dat betekent dat uh, allerlei processen in het lichaam... daar eigenlijk al schade van kunnen ondervinden. Uh, bijvoorbeeld herstel bij een ziekte, je immuunfunctie. En uiteindelijk zien we dat uh, uit onderzoek blijkt... dat ouderen die afvallen, en dan bedoel ik ook echt onbedoeld afvallen... Uh, dat ze een minder goede prognose hebben. Dus ze overlijden vaak eerder, hebben meer kans op een heupfractuur... Uh, meer kans op ziekenhuisopname. Uh, dus je bent slechter af wanneer je gaat afvallen als je oud bent. Ze eten te weinig. Ja, je kunt ze niet dwingen. Hè? Wat doe je eraan? Nee, je kunt ze niet dwingen. Uh, ik denk wel dat voor sommige ouderen... is het een beetje een gewoonte geworden om te weinig te eten. En wanneer je die ouderen dan wijst op het feit dat goed eten wel heel belangrijk is... dan kan bijvoorbeeld met advies van een diëtist... zo'n ouder weer heel goed een goed voedingspatroon ontwikkelen. Als ze nou echt geen zin hebben? Als ze echt geen zin hebben, dan denk ik... dan is er altijd een andere oorzaak. Daar ben ik echt van overtuigd. Dan is bijvoorbeeld iemand repressief. Dat zou betekenen dat iemand naar de huisarts zou moeten... en behandeld zou moeten worden voor die depressiviteit. En je ziet ook wel mensen die er gewoon genoeg van hebben. Die willen gewoon eigenlijk niet meer leven... en die hebben, ook, die hebben er geen zin meer in. En moet je dan ingrijpen... Ja, dat is, dat is een hele moeilijke afweging, denk ik. Uh, en dat, dat zijn alle moeilijke afwegingen die je in zo'n laatste levensfase moet maken. Uh, ja. Maar uh, het, het opdringen, denk ik, heeft in dat, in dat soort gevallen geen zin. Wat ja. is Marjolein Visser van de VU in Amsterdam... over haar onderzoek dus naar ondervoeding onder 65-plussers. Een inbraak bij de social media website LinkedIn. Gecodeerde wachtwoorden van zo'n 6,5 miljoen LinkedIn gebruikers staan in een bestand dat op internet is te vinden. We hadden graag met het bedrijf LinkedIn willen spreken, hier in deze uitzending, om erover te praten, maar het bedrijf weigert ons te woord te staan. Dus bellen we met Roland Stekelenburg. Goedemiddag, Roland. In Internet-expert. Even een paar woorden: LinkedIn, wat is dat voor een website? Dat is een, uh, een ze noemen het een social networking site. Het is eigenlijk een site waar mensen online hun cv hebben staan. Uh, dus waar je van iedereen kunt er zijn werken, wat voor opleidingen ze hebben gehad. Dat soort dingen. De zakelijke contacten onderhouden. Als je het dan hebt over gecodeerde wachtwoorden die nu in een bestand op internet te vinden zijn. Van zo'n 6,5 miljoen mensen. Wat, wat zijn gecodeerde wachtwoorden? Nou, wat gebruikelijk is... Uh, is dat die niet één uh, op een opgeslagen worden, inderdaad het best, maar die worden versleuteld, zo maar het uh, verschillende manieren van versleutelen. moet uh, We een Sjaar 1 algoritme, dan moet ik niet meer lastig vallen. Roland, uh, maar... wacht even, want we verstaan eigenlijk heel weinig. Kan je nog even draaien misschien van positie met jouw telefoon, want je bent bijna niet te verstaan? Ik ga even iets draaien en naar een raam lopen. Wordt het beter? Ja, het wordt beter. Oké. Okay. Je had het over de ge gecodeerde wachtwoorden. Ja, uh, LinkedIn gebruikt de manier van uh, encoderen, of het coderen van die wachtwoorden versleutelen heet het eigenlijk. Dat is een, een bepaald algoritme, dat heet SHA-1, zal ik je verder niet mee lastigvallen. Uh, maar ze hebben dat op zo'n manier gedaan dat het vrij eenvoudig te kraken is. Uh, ze hebben daar geen salt aan toegevoegd, zoals het heet, zout, waardoor de dreiging eigenlijk niet optimaal is. En waardoor, ondanks het feit dat ze versleuteld zijn, die wachtwoorden toch vrij eenvoudig te kraken zijn. Dus... Hoe erg is het dan dat uh, door Russische hackers, want dan gaat het om de hele boel op straat ligt? Nou, ik vind dat heel ernstig. Want niet alleen betekent dat dat waarschijnlijk ook uh, de gebruikersnamen op straat liggen. En dat dus in theorie uh, mensen jouw LinkedIn-account gewoon kunnen wijzigen. Dus dan kunnen wij uh, als jouw wachtwoord op straat ligt gewoon dat allemaal veranderen. Uh, maar vergeet ook niet dat, we hebben het al eerder over gehad over identiteitsdiefstallen. Dus als bijvoorbeeld een hele set creditcardgegevens ook uh, beschikbaar is bij dezelfde groep hackers. Dat ze door de combinaties van die dingen uh, jouw identiteit kunnen gebruiken om allerlei dingen te doen. Dus ik vind dit erg ernstig. Want er wordt ook ergens uh, gesuggereerd dat dit een poging van chantage zou kunnen zijn door de hackers van het bedrijf LinkedIn. Hoe, hoe ja. zie jij dat? Nou dat zou ook kunnen. Hè, dat ze nu bewijzen dat ze de database hebben gehackt. Uh, dat ze nu alleen... ...de wachtwoorden op straat gooien en zeggen van ja, we hebben ook de gebruikersnamen. Betaal ons zoveel geld en we, we zullen ze niet gebruiken. Uh, daar zijn wel voorbeelden van geweest, dus dat is zeker ook een mogelijkheid. Maar op dit moment weten we daar nog niet uh, voldoende van om daar echt met zekerheid iets over te kunnen zeggen. Ja, LinkedIn is net zoals Facebook sinds kort al geruime tijd een beursgenoteerd bedrijf. Wat voor gevolgen kan zo'n hack hebben voor LinkedIn? Uh, nou, het, het past het vertrouwen in uh, dat merk natuurlijk enorm aan, wat uh, betekent dat uh, mensen kunnen besluiten om een account op te heffen en dat soort dingen. Uh, maar je weet sowieso dat natuurlijk beurskoersen zijn sowieso heel erg afhankelijk van vertrouwen uh, in zo'n bedrijf. En ja, dat krijgt wel een knauw als nu eigenlijk blijkt dat gewoon de beveiliging niet optimaal is. En dat moet ik helaas wel concluderen. Ronald Stekenburg, wat wordt al veranderd? Ik nog niet, maar dat ga ik zo meteen wel doen. Dus dat zou ik iedereen ook aanraden. Hebben we zojuist gedaan. Dankjewel. Okay. Gerrit Hiemstra, zit jij op LinkedIn? Ja. En, wachtwoord al veranderd? Ga ik zo even doen. Ga ook jij zo meteen doen. <laughs> zeg, um, Tim, wil jou even op de divan leggen vanmiddag? Ja, jazeker, ja. want uh, we troffen je een beetje moedeloos aan bij je <laughs> beeldschermen, Gert? Terwijl het toch droog is binnen? Nu wel. <laughs> ja, binnen wel, ja. Ja, het is een lastige, dit zijn lastige weersomstandigheden voor, uh, voor weer mannen en weer vrouwen. Want uh, ja, het, is, het is de hele periode wisselvallig. En uh, dan is het heel lastig om uh, duidelijke uitspraken te doen wat voor weer het wordt. En juist in dit soort weersituaties hebben mensen daar toch behoefte aan. Dus bouw jij er dan ook van als je er niet nou, zoveel nee, kijk, mee kan? Kijk, ik zeg gewoon... Ik zeg gewoon normaal wat er in de, in de kaart te zien is. Maar je wilt natuurlijk graag toch duidelijke uitspraken doen. Van ja, het kan wel morgen fietsen. Of het kan nee morgen fietsen. Het kan niet morgen fietsen. Um, maar zo, zo zwart-wit ligt het op dit moment niet. Uh, morgen bijvoorbeeld, morgen overdag... dan hebben we veel bewolking... Af en toe kan er een beetje regen vallen en dan is me net de vraag, vind je dat te veel om bijvoorbeeld de fietstocht te organiseren? Of denk je van nou het valt wel mee, we regenen misschien een beetje nat en we gaan toch? En dat is precies waar het om draait uh, deze dagen. Dan zou ik eens even een duidelijke uitspraak doen, ik krijg een pesthumeur van, die regen, <laughs> van de regen van vandaag en gisteren. Ja, je moet bij dat soort beslissingen ook oppassen, niet te veel naar buiten te kijken als het dan regent. Dat beïnvloedt namelijk uh, het, het humeur en ook de, de beslissing van de mensen ah, heren, toch echt. Kom op, er is, ja, er, is, er, is meer, echt. er is meer in het leven dan. Uh... <laughs> Regen en zonneschijn. Vertel zo. eens even de temperatuur. Hoe gaat die uh, verlopen? Nou, het is zo dat uh, de temperatuur morgen duidelijk wat hoger is dan uh, de afgelopen dagen. Morgen komen we uit op een graad of 20. En dat is ongeveer normaal voor deze tijd van het jaar. Dus echt warm kun je het niet noemen. Maar uh, het zal toch uh, duidelijk aangenamer zijn dan de afgelopen tijd. Dat duurt niet zo heel erg lang. Vrijdag wordt het weer een graad of 18. En in het weekend zitten we ook zo rond zo'n 17, 18 graden. Het is wel zo dat het, uh, het weekend wat rustiger lijkt te verlopen. En ook met uh, wat minder regen. Dus dat is dan weer een pluspunt. Maar nogmaals, helemaal droog. Durf ik het niet te geven. Ik blijf blijft wel belachen. Gerrit Hieuwster. <laughs> je wel. Dan uh, gaan we naar het voetbal. U kunt in ieder geval uh, voetbal kijken dit weekend. De spelers van het Nederlands Elftal kregen het vandaag uh, toch wel een beetje voor hun kiezen. Ze zijn namelijk op bezoek gegaan aan Auschwitz. Bas Tichler, jij uh, was daar niet bij, hè, want de pers mocht niet mee. Heb je achteraf wel iets over dit bezoek aan Auschwitz gehoord? Jawel, nou ja. ja. Uh, kijk, als wij pers in mee hadden gevuld, hadden we natuurlijk gewoon daar naartoe kunnen gaan. Maar dat vonden we niet zo netjes. Uh, dus hebben we dat maar even niet gedaan. Nee, wat je ervan gehoord hebt, en dat is ook voornamelijk de wereld ingekomen door de spelers zelf... die natuurlijk tegenwoordig ook allemaal twitteren en berichtjes daarop plaatsen... is dat eigenlijk, nou ja, als je het in twee zinnen zou willen samenvatten... Uh, zeggen ze A, er zijn eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven wat je voelt als je hier staat... Uh, en B, uh, het is goed om dit te zien, want dat druk je nog maar eens met de neus op de feiten... en geeft je de wetenschap nog maar eens mee dat dit dus nooit meer mag gebeuren. Maar het was wel duidelijk dat ze er echt uh, diep door uh, geraakt zijn... Ja, dan, dan lijkt mij het raar voor, voor ze dat ze om half zes dan met een training beginnen. Um, gaan ze wel doen, hè? een openbare training. En met veel publiek. Ja, dat is ook heel gek. Dat, dat is ook eigenlijk niet zo heel handig, denk ik. Maar goed, ze dat, dat, zullen daar dan nou mee om moeten gaan. Want het is inderdaad, zoals je zegt, uh, een training waar 25.000 mensen uit Krakau op de tribune zitten. Echt bijna een vol stadion. Uh, er is een ongelofelijke run op die kaartjes geweest, trouwens. Die, hoewel sommige mensen... Uh, wereld in hebben geslingerd dat die kaartjes betaald zijn. Is dat niet zo. Die zijn gewoon weggegeven. Maar er is een ongelofelijke run op ontstaan. Want iedereen wilde daar naartoe. Mensen zijn zeer teleurgesteld, ook in Krakau, dat hier uh, geen wedstrijden zijn. Het is geen speelstad, Dus die grijpen dan maar elke kans aan om in ieder geval hier wel bij te kunnen zijn. Ja, Die zijn straks uitgelaten. Het is leuk om te zien. Want het zijn natuurlijk hoofdzakelijk Poolse mensen die hier zitten. Uh, maar het zitten bijna allemaal in de oranje. Dus het ziet er wel heel gezellig uit. En, en traint dat, dat op, lekker nou voor oranje? Ja, ja. En traint dat lekker voor oranje met zoveel publiek? Ja, kijk, spelers vinden dat meestal wel prima... maar de bondscoach wordt er vaak een beetje chagrijnig van... omdat hij zichzelf niet goed verstaanbaar kan maken. Ik ken weinig coaches die het leuk vinden om uh, in een vol stadion te trainen. Maar goed, het is een beetje klantverbinding, het hoort er ook een keer bij. En hij was toch al niet zo vrolijk, hè, de bondscoach? Een Beetje ziekjes, hè? Dat gaat wel steeds weer beter, geloof ik. Ja, hij zal het er maar mee moeten doen. Bas Stigler, wij horen wellicht uh, tegen half zeven nog even van jou... hoe het op die training daar verloopt. Bas Stigler, hoorde u vanuit Polen? En na vijf uur horen we van Jolande Sap... Anderhalf uur geleden hoorde zij dat 84% van haar partijleden met haar verder wilden als lijsttrekker. Wat betekent dat voor haar, voor de partij en voor de verkiezingen natuurlijk op 12 september? Kunnen we al vooruitkijken naar wat er leeft, wat voor coalitie er zou kunnen vormen? Een hoop vragen voor Jolande Sap na vijf uur. Tot zo. Vanavond BNN Today. Is dat echt? Dat zo lullig die kinderen staan dat te zingen, die jongens lopen al langs binnen 5 seconden. Bus oh, dit is een maandelijkse ja. rand. Vanavond om half negen op Radio 1. Op vandoor, je zit er lekker in. <laughs> Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Wow, wow. Radio 1, wow. het nieuws wow. van alle kanten. Wow.